10 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Het is de schuld van de overheid dat de komende jaren 10.000 mensen zullen sterven aan asbestkanker. Dat stelt letselschadeadvocaat Bob Ruurs. in een proefschrift waarop hij gisteren is gepromoveerd. Door asbest zijn de afgelopen tientallen jaren ook al 10.000 mensen overleden.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 Op het vliegveld van Sion was voor de repatriëring begonnen plechtigheid. De media moesten daarbij op afstand blijven. In België wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden... met over een uur, een minuut stilte. In Nederland hangen de vlaggen op overheidsgebouwen, half stok. Bij een helikopterongeluk in Afghanistan zijn zeker tien doden gevallen. De helikopter van de NAVO stortte neer op een huis vlakbij de hoofdstad Kabul. Volgens de Afghaanse politie zijn alle acht inzittenden omgekomen. Het zou gaan om Turkse militairen. Mogelijk hebben ook twee vrouwen en twee kinderen die in het huis waren... de crash niet overleefd. Het huis is ingestort. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Het is nog onduidelijk waarom de helikopter crashte. CDA-politicus Haap Eversdijk is overleden. Hij zat jarenlang voor het CDA in de Tweede en Eerste Kamer. De Zeeuw kwam in 1977 naar Den Haag als lid van de CHU. Een van de partijen die drie jaar later opging in het CDA. Hij was woordvoerder verkeer- en waterstaat en ruimtelijke ordening. Hij werd fractiesecretaris en vicevoorzitter van de Nieuwe Partij en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Hij leidde in de jaren tachtig het parlementaire onderzoek naar fraude door ambtenaren met visquoteringsregelingen. Van 1991 tot 2003 was hij lid van de Eerste Kamer. Huib Eversdijk is 78 jaar geworden. Het weer blijft vandaag droog en er zijn grote verschillen in het land. In het oosten is het zonniger en warmer dan in het westen. De maxima variëren van 11 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. En er waait de meest matige Zuidwestenwind. We hebben even kerstinformatie. nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouden. Drie kilometer.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 Van Kort, onwillige ouders desnoods op hun kinderbijslag, zegt een kinderrechter. Ze bestaan nog, jongeren met een passie voor politiek. Dat, dat vind ik toch wel zoiets, daar wil je wel heel veel, heel veel voor laten. De een zal het al heel veel laten voor, omdat hij zijn voetbalclub geweldig vindt. Ja, ik vind mijn, mijn partijen nou geweldig, maar de ideologie vind ik geweldig. Fruitvliegjes die te weinig seks krijgen gaan aan de drank. En een ochtendtumuur van Cisco Dresselhuis. Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Ouders die zwaarwegende medische of pedagogische adviezen... van deskundigen over hun kinderen negeren... moeten worden gekort op hun kinderbijslag. Dat zegt scheidend kinderrechter Sonja de Pau gerlings na 30 jaar Rotterdamse rechtbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor soort adviezen gaat het dan? Ja, zo precies. Heb ik het niet gezegd natuurlijk. Uh, ik vind wel dat we daar wel eens over na kunnen gaan denken. Uh, je ziet wel ouders uh, die het toch een beetje op zijn beloop laten met, uh, met opvoeden. Um, ja, dan weet ik wel dat uh, uh, opvattingen over wat goed opvoeden is, die, uh, die veranderen. Ik kan me nog wel de anti-autoritaire uh, opvoeding herinneren. Nou, daar is men wel op teruggekomen. Maar je ziet dat toch nog uh, ja, veel mensen het idee hebben dat opvoeden wel een beetje vanzelf gaat. Hè? Daar wordt wel erg makkelijk over gedacht. Mm -hmm. um, je, wat je verder typisch in Nederland ziet, dat is die scheiding... Bij de voordeur. Mensen die willen dan uh, dat anderen zich niet bemoeien met wat, uh, ja, hoe zij het thuis opvoeden. Um, en ze vinden ook dat uh, wat er buiten gebeurt, nou ja, dat uh, moet de ander ook maar een beetje voor zorgen. Um, ja, en ik, uh, ik denk wel dat daar wat, uh, wat aan verbeterd zou kunnen worden. En wanneer de, je dan ziet dat het met een kind dreigt uh, mis te lopen en er wordt hulp aangeboden. Um, nee, eerst wordt het een beetje wat geadviseerd. En vervolgens um, uh, gaat men zich ermee bemoeien. Hè, die bemoeizucht uh, waar mensen het dan vaak niet zo van houden. En er wordt wat drang uitgeoefend. En ja, als ouders dan nog niet uh, willen meewerken of hulp willen accepteren. Terwijl ze het wel zouden kunnen. Want het is heel vaak natuurlijk, dat je ziet dat ouders uit, uit onmacht het niet, uh, niet voor elkaar krijgen. Om hun kind uh, een goede, goede start in het leven te geven. Maar wanneer ze echt niet willen. Ja, dan denk ik dat we toch erover na kunnen denken. over de andere middelen voor hebben, maar dan ja een korting op de kinderbijslagmethode zou kunnen zijn. Ja, maar de vraag is of dat zomaar kan, hè? want het is, het is een uitkering die je per definitie krijgt als je kinderen hebt. Um, en um, de vraag is vervolgens ook wie bepaalt nou wanneer een ouder wel of niet goed opvoedt? Ja, dat, daar moeten we het met elkaar wel over eens worden. Maar er zijn natuurlijk bepaalde opvattingen over. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daar hele duidelijke lijnen in uitgezet. Wat vinden wij nu in Nederland? Een opvoeding waar je, wat je ook van ouders mag verlangen dat ze daar, als ze kunnen, aan mee willen werken. Dus daar is wel wat wel duidelijkheid over. Um, ja, en er zijn natuurlijk wel hele, hele ernstige afwijkingen. Daarvan ouders die het echt compleet laten afeten. En, ja. ja, maar op dit punt, als het bijvoorbeeld gaat om leerplicht, um, dat is ook niet wat we, wat we afdwingen. Dat gebeurt dan in het strafrecht. Als een kind niet naar school gaat. Gaat, dan uh, kan het kind ervoor Maar ook de ouders kunnen daar een straf voor krijgen. En dat, dat is natuurlijk nogal wat. Hè? Dat vinden ja. we dus dat wel heel acceptabel, ja. dat dat kan. En uh, ja, hier zijn we heel terughoudend uh, ja. in. En bijvoorbeeld allerlei medische. Nou ja, u kent de discussies over wel of niet inenten. Er zijn groepen die dat niet willen, maar die moeten daar echt uh, hele duidelijke. Um, uh, nou ja, motivering voor geven waarom ze dat weigeren. Allemaal mensen die, ja, die komen dan met hun, uh, hun baby's naar het consultatiebureau... en dan uh, gaat er zo'n grote injectiespuit in die, in die babybil. En dat vinden we eigenlijk heel normaal dat we dat doen. Terwijl, nou, dat is ook nogal wat. Maar als dan uh, iemand zegt... Uh, ja, ik maak me een beetje zorgen over het gedrag van uw kind... Ja, dan zie je dat toch heel vaak die voordoor dicht gaat. En, en dat zou niet moeten, denk ik. We moeten echt wel zoeken naar uh, middelen om, uh, om ouders echt uh, mee te krijgen daarin. Ja, goed. Nou, kennelijk is de praktijk die u de afgelopen dertig jaar hebt meegemaakt uh, dermate uh, schokkend in sommige gevallen dat u voor dit soort maatregelen pleit. Uh, ja, ik kan het niet zeggen dat het dat het nou heel veel ernstig wordt. is. Ik kan me ook uit, uit mijn begintijd wel uh, zaken herinneren dat, uh, uh, nou ja, dat, dat ouders echt het uh, heel erg lieten afweten in, in de opvoeding. Uh, ja, voorbeelden uh, kleine kindjes die met blote voeten door de glasplinters in huis. En, en viezigheid in huis, overal vuilniszakken. Uh, huisdieren die dan overal in behoefte in huis zitten na een aantal waarschuwingen dat dan nog niet oppakken om daar eens iets aan te doen. Dat kan vroeger ook voor. Um, en ik denk die heel ernstige gevallen, dat dat nog niet eens zo heel erg is toegenomen. Maar je ziet toch wel een, een belangrijke groep uh, in onze samenleving, uh, ja, die ook, waar ouders ook uh, duidelijk van zeggen, uh, ja, ik vind het niet nodig om streng te zijn. He, het, het moet allemaal vanzelf al komen en ik ga ervan uit dat mijn kind geen verkeerde dingen doet. En nee. uh, ja, die ja. Uh, moeten toch een beetje pandemedachter gebracht worden soms. Maar ja goed wie bepaalt nou op welke momenten een ouder streng moet zijn of niet? Ja, het begint natuurlijk mee dat wij een heel systeem hebben van, van hulpverlening. Iemand maakt zich zorgen over een kind. En dat kan een consultatiebureauarts uh, zijn. Dat kan een, uh, uh, iemand zijn van de peuterzaal, uh, van de basisschool. Uh, die praat eens met ouders. Hè. Zo zou het altijd moeten beginnen natuurlijk. En uh, zorgen delen. Uh, als dat opgepakt wordt, is er allemaal niks aan de hand. Uh, maar je ziet dan soms dat ouders daar helemaal niet op reageren. Nou, dan wordt het gemeld. Bij uh, het bureau jeugdzorg, uiteindelijk gaat de Raad voor de Kinderbescherming, als het dus ook bureau jeugdzorg in het vrijwillig kader het uh, hulpaanbod niet geaccepteerd ziet, dan gaat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen. Ja. Als die op een gegeven moment tot de conclusie komen, er moet ingegrepen worden, ja. uh, nou, dan heb je toch wel een duidelijke lijn getrokken. Ja, maar goed, ook daar zijn voorbeelden bekend waar bureau jeugdzorg en de Kinderbescherming er allebei behoorlijk naast zaten. Dus, dus de vraag is, waar, het, is, een, ja, het, is een, dat, het is een normatieve discussie, het is een, het, is een, bedoel, uh, het is een kwestie van normen en waarden. En dat is natuurlijk toch iets wat je niet in de wet kan vastleggen, toch? Of wel? Op, op, zich, op zich zou dat kunnen, het, het, het hoeft niet uh, met zoveel woorden precies in de wet. Je kan dat ook in, uh, in aanvullende regelingen omschrijven, um, uh, hoe wij... In, met z'n allen in Nederland denken over wat een uh, goede opvoeding is. en Ja, normen waarden, er zijn echt gevallen dat niemand uh, zou durven beweren dat dat nog binnen onze normen en waarden nee. zou vallen. Als je ziet hoe sommige kinderen worden toegetakeld, mishandeld. Uh, nee, dat is evident. Dat, dat part echt elke, uh, elke beschrijving. Dus uh, ik denk dat dat niet zo moeilijk is waar er heel duidelijk uh, uh, grenzen worden overschreden. Mm -hmm. um, en op zich, ja, de Raad voor de Kinderbescherming hebben wij met elkaar natuurlijk zo'n overheidsinstituut. En uh, die hebben wij... Uh, Daarmee belast met de taak om uit te maken of in elk geval te adviseren ja. aan de rechter uh, uh, uh, gevallen waarin wel of niet ingegrepen moet worden. Ja. Goed, uh, dit zijn natuurlijk gevallen die uh, behoorlijk zijn ontspoord om het maar zo te zeggen. Um, tegelijkertijd zie je de consequentie daarvan soms ook terug, namelijk dat kinderen ook zelf de fout ingaan. En dan staat de politiek op haar achterste benen met de mededeling. We moeten ook kinderen in adolescentenstrafrecht uh, bijvoorbeeld strenger straffen. Hoe kijkt u daar na 30 jaar praktijk als kinderrechter tegenaan? Ja dat uh, op, op wat oudere leeftijd strenger straffen, daar, uh, daar geloof ik helemaal niet in. En dat is niet omdat uh, dat ik dat uit mezelf niet geloof... maar er zijn zoveel onderzoeken uh, van deskundigen, pedagogen, psychologen... die uitwijzen dat dat uh, nagenoeg zinloos is... Um, waar ik wel in geloof, dat is, dat is vroeger bij jongere kinderen, wel een halt toeroep aan ongewenst gedrag. En ook proberen wel uh, zo jong mogelijk erachter te komen of, of het gedrag bij te sturen. Dus op een normale manier zijn natuurlijk kinderen die, uh, nou ja, ofwel niet opgevoed worden, maar uh, je hebt ook kinderen met uh, aangeboren uh, psychische stoornissen. Dus dat moet je natuurlijk wel uit elkaar halen. De, de, de aanpak voor die groepen is natuurlijk compleet verschillend. Dus wel... Uh, op jonge leeftijd proberen te achterhalen... is er iets aan de uh, hand met het kind wat behandeling nodig heeft... of is het uh, ongewenst gedrag dat door uh, gebrek aan opvoeding komt... en dan kan je dat soms op een heel eenvoudige manier uh, bijsturen. Maar ja, als je wacht tot ze 14, 15, 16 zijn... en misschien al van alles hebben uitgespookt... Uh, wat, uh, wat niet ontdekt is of uh, waar zij in elk geval niet voor gepakt zijn... Uh, ja en dan denken dat je dat met een straf van... of het nou een half jaar is of, of vijf jaar... Um, dan krijg je dat niet zo eenvoudig weer goed. goed. Uw toga gaat in ieder geval definitief de kast in. Ik verstond uw vraag niet helemaal. Uw toga gaat oh. in ieder geval definitief de kast in. Uh, zo ligt Helemaal. Want oh. ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, nog vijf jaar af en toe mag invallen. En daar ben ik heel blij mee. Goed. In ieder geval is uw pleidooi duidelijk dat in extreme gevallen, als niks meer werkt, ouders dan maar uh, moeten worden gekort op hun kinderbijslag. Als uiterste middel, althans als een voorstel dat u doet. Ik dank u zeer, uh, sorry de Pauw Gerlings. Goedemorgen.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 Terug. Wij gaan het verschil maken zodat de mensen weer vertrouwen in ons hebben. Ja, ze bouwden samen het naoorlogse Nederland op en vormden decennia de ruggengraat van politiek en bestuur. En nu dreigen christen en sociaaldemocraten bij het politieke vuilnis te worden gezet. Zijn ze echt overbodig en uit de tijd? Dat is de vraag in de weg terug. En daarin peilt Egbert Hermsen de stemming bij de achterban vandaag. Geen toekomst zonder jeugd. We hebben hier 120 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Ja, zo groot is het ongeveer. Mooi gezicht, hè? Graag, maar je bent zelf niet in de race voor opvolging van dit boerenbedrijf? Ik ben afgevallen. Ik studeer nou geschiedenis en ik zie wel waar dat toe leidt. Dan kom je in de stal. Nou, hier. En nou, hier komen we echt bij de koeien. De 19-jarige Roy Meijer uit de Drentse Witteveen wordt dus geen boer zoals zijn vader. En wat zijn studiegeschiedenis, hij is eerstejaars in Groningen, hem zal brengen? Een nieuwsberichtje van begin januari geeft een hint. Daarin staat te lezen dat het CDA in onze provincie sinds 20 jaar weer een jeugdafdeling heeft. Roy Meijer is zaterdag naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de jongerenafdeling CDA Drenthe. Nou, ik vond het eerst ontzettend leuk om... Uh een beetje kranten lezen, een beetje in het journaal te kijken en dan iedereen maar even te vertellen hoe het niet moest. En op een gegeven moment dan denk je ja, dat is wel heel makkelijk. Maar Hoe moet het dan wel? Nou, dan ga je kijken wat bij je past en uiteindelijk ben ik dan bij het CDA ja, terechtgekomen bij het CDA. En, uh... en waarom past die partij bij je? Het is een partij die vooral denkt aan, vind, vind ik dan vooral die ideologie denkt aan een hoger doel, niet aan jezelf en ook wel vrij menselijk is, zeg maar. En wat is dat menselijke? Qua ideologie uh, wijkt die van ons gewoon af van bijvoorbeeld liberalisme of sociaaldemocratie. Want uh, dat is een maatschappijbrede visie. He, die zeggen van de maatschappij, moet zus, of de maatschappij moet er zo uitzien. En de christendemocratie is juist een mensbeeld en dat maakt het menselijk. Die zegt nou als mensen he, heel simpel gewoon een beetje naar elkaar omkijken. In plaats van uh, naar een ander te wijzen dat hij het zelf moet lossen of naar de staat te wijzen dat hij het om moet lossen. En dan komen we een heel eind. Het CDA heeft eigenlijk al uh, sinds zijn ontstaan uh, te maken... met een uh, vergrijzing van uh, zowel het kiezers- als het ledenbestand. Zegt Kees Aarts, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. Voor de Partij van de Arbeid geldt hetzelfde, maar is het ietsje later uh, begonnen. En het geldt vooral voor die twee partijen. Dus, uh... En waarom? Uh, omdat die twee partijen uh, voortkomen uit uh, ja, representant zijn van uh, dat oude zuilensysteem. En uh, eigenlijk in uh, de hele modernisering van het partijstelsel uh, uh, toch een paar boten hebben gemist. Dat hebben ze kunnen maskeren, uh, het CDA, door de, uh, de tijdperk Lubbers. Waarin ze heel erg succesvol waren. Eigenlijk tegen de stroom in. En voor de Partij van de Arbeid uh, uh, gold. Uh, dat in de eerste plaats uh, Den Uil natuurlijk uh, heel populair was. En uh, daarna ook Kok nog wel. Maar in de tijd van Kok zie je al dat uh, het Partij van de Arbeid Electoraat heel snel vergrijsde. Kunnen ze dat tijd keren? Kunnen ze de jongeren weer aan zich binden, die twee partijen? Um, ja, denk ik, want het blijven natuurlijk partijen die midden in de macht staan nog steeds, die midden in de Nederlandse samenleving staan. En er zijn altijd jongeren die dat ook wel zien, maar of het tot een massale toeloop van jonge kiezers zal leiden, dat, dat is nog een onbeantwoorde vraag. Voor de 19-jarige Roy Meijer is het geen vraag, maar juist een antwoord. Die christendemocratie vind ik toch wel zoiets, daar wil je wel heel veel, heel veel voor laten. De een zal ze al heel veel laten voor, omdat hij zijn voetbalclub geweldig vindt. Ja, ik vind mijn, mijn partijen nog geweldig, maar de ideologie vind ik geweldig. Maar, maar kun je je voorstellen dat dan jongeren van jouw leeftijd zeggen: hé, hey, dat is even wat anders dan uh, winnen van, uh, van een ander team? Ja, maar in feite is het precies hetzelfde. Ook met CDS, als je daar bent iedereen is gewoon gelijk. Je hebt geen bestuur die ergens boven staat of zo. Iedereen heeft twee ogen en een neus. Nou, Twee is het mooi dat je binnen het CDA en het ja ook wel... maar vooral binnen het CDA, je hebt daar alles zitten. Ik bedoel, kijk, je hebt mensen zitten die, die, die hebben gestudeerd... maar je hebt ook mensen zitten die zijn ondernemer... je hebt mensen zitten die zijn werknemer. En, en, en ook heel veel verschillende sectoren zijn daar vertegenwoordigd. Niet alleen de financiële sector, maar ook de landbouwsector, eh, onderwijs. We hebben wel heel veel kennis in huis... die we kunnen gebruiken bij het maken van beleid. Dat is eigenlijk de, de beste partij... Als het gaat om het vormen van dat politieke midden, omdat iedereen er eigenlijk in vertegenwoordigd is. Nou, zo zou het Absoluut, zeer zeker. Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Ah. Het was soms gewoon bij, soms wel bij, bij het enge af dat mensen naar je toe komen en zeggen ja en uh, je, bent, je bent onze nieuwe hoop en dit en dat. En uh, als je die waarmaakt, die hoop weg. En ze het, het, zullen het niet zo bedoeld, hebben, maar het, als je dat hoort... dan denk je, ja, maar wie ben ik dan? Ik bedoel, ik ben ook maar gewoon een, een normale een jochie van 19... die ook overal net komt kijken en het wel interessant vindt... en zijn best wel voor doet, maar ik kan ook niet meer doen dan ik kan doen. En de toekomst van het CDA? Zie je de partij weer groot, in ieder geval groter worden? Nou, ik denk het verhaal wat de christendemocratie... wat het inhoudt, het verhaal van de christendemocratie... als je dat goed uitlegt en goed en duidelijk... En in normale taal vertelt, dan uh, zie ik het CDA uh, wel weer besturen. Ik wil niet uh, groot worden, dat vind ik zo'n na woord. Dus niet, het, het doel is om, om uh, je ideologie en je idee van hoe je zaken wilt aanpakken... en problemen op wilt lossen, dat je dat kunt doen. En of je dat doe, nou kunt doen met 15 zetels of 30 zetels of 50 zetels. Kijk, het is natuurlijk mooi dat je veel zetels hebt, want dan kun je meer bereiken... Maar het gaat niet om die zetels, maar het gaat om dat je wat mee kunt bereiken. En als op het moment dat het om die zetels gaat draaien, dan doen we iets verkeerd. Al dus CDA Talent Roy Meijer in deze laatste aflevering van onze serie De Weg Terug, gemaakt door Egbert Hermsen.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 Ja, vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland. Straks fruitvliegjes met te weinig seks blijken aan de drank te gaan. Eerst nu het dochtertumeur van Siska Dresselhuis. Groning dag werpt zijn schaduwen vooruit in het Utrechtse plaatsje Renen. Op 30 april komt de koningin met haar gevolg hier feest vieren. En dat vergt veel voorbereiding. Niet alleen moet er genoeg koek zijn om te happen, ook oranje vlaggetjes, hoeden, toeters en strikjes moeten in ruime mate worden ingekocht. Maar VVD-burgemeester Joost van Oostrum heeft nog meer plannen om deze dag voorbeeldig te laten verlopen. Hij wil preventieve huiszoekingen gaan doen. Dit om een ramp zoals in 2009 in Apeldoorn te voorkomen. Of hij de politie bij alle 19.000 inwoners dan wel bij bepaalde verdachte types langs wil sturen, dat heeft hij er niet bij verteld. Maar aan die huiszoekingen houdt hij vast, ondanks alle commotie en zelfs kamervragen die er het gevolg van waren. Joost van Oostrum staat Paul. Als er gegronde reden is voor huiszoeking en men blijft zich daartegen verzetten, loopt men het risico van arrestatie. Alles zal in een Koninginnedagverordening worden geregeld en uiteraard binnen de wet, was zijn reactie op alle opwinding. Tegen verontruste bewoners die vroegen of ze deze huiszoeking ook konden weigeren, zei hij: Ik snap uw emotie, maar ik raad u aan zich niet te verzetten, want als u dat doet, bent u op Koninginnedag niet in Renen, maar in het arrestantencomplex van de gemeente Utrecht in Houten. Die Joost, een ware verzetsman na de oorlog. Wat denkt hij eigenlijk te bereiken met zo'n huiszoeking? De ontdekking van een zwarte Suzuki Swift verborgen in een bijkeuken. Iemand die verdacht veel stemoefeningen doet... om zich voor te bereiden op de renendse versie van de Damschreeuw. Een paar dagen geleden zag ik een reportage... over de voorbereidingen voor Koninginnedag in deze streek. Middelbare en bejaarde dames... zaten groepsgewijs vrolijke oranje versieringen te breien. En toen begreep ik Joost van Oostrum op slag. En ik geef hem groot gelijk. Breipennen. Dodelijke wapens, immers. Die moeten allemaal in beslag genomen worden. En de bezitters ervan de hele Koninginnedag in een arrestantencel in houten. Veiligheid voor alles. 66 huis maandag. Het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Tu Tot maar komen. En met Tu Foutu. Het is 3,5 minuut voor half tien. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat mannetjes fruitvliegen... vaker naar de alcohol grijpen wanneer ze worden afgewezen door vrouwelijke vliegjes. Marcel Bieken, goedemorgen. Goedemorgen. Insectenbioloog aan de Universiteit van Wageningen. Ze gaan dus aan de drank als ze niet genoeg seks krijgen? Um. Ja, fruitvliegen en alcohol, dat is een heel bijzonder verhaal. Fruitvliegen die uh, leven eigenlijk van alcohol en leven in een alcoholrijk milieu. Uh, uh, gisteren de vruchten. En we mogen dus niet direct zeggen dat, uh, dat fruitvliegen naar de drank grijpen en dat op mensen vertalen. Nee, want dat was natuurlijk de volgende vraag. Het zijn net mensen. Ja, nee, fruitvliegen zijn in bepaalde opzichten misschien net mensen. Maar uh, je mag niet alles één op één vertalen. Fruitvliegen zijn net mensen in de zin dat uh, fruitvliegen graag uh, nakomelingen produceren. Mensen staan onder dezelfde natuurlijke selectie, produceren ook nakomelingen. Ja. Fruitvliegen die afgewezen worden voor, uh, uh, voor een paring, die moeten gaan laten zien dat ze, en dat zijn mannetjes, die mannetjes die moeten laten zien dat ze echt een goede vader voor hun kinderen zijn. En dat kunnen ze doen door alcohol te drinken. En dat zijn mannen. Bij, bij mensen niet. Nee, ik wou net zeggen, daar houdt een vergelijking met de gemiddelde man meestal op. Ja. <laughs> Kijk, een vluitvlieg... maar, maar hoe werkt dat dan bij ja. zo'n fruitvlieg? Waarom wordt het een betere vader als hij aan de drank gaat? Nou kijk, die fruitvliegen die leven in een alcoholrijk milieu... en als je niet tegen de alcohol kunt, dan ga je dood. Als je als man kunt laten zien dat jij een stevige dosis alcohol kunt drinken... En, daaraan, uh, en daar geen nadelige gevolgen van onder, ondervindt... dan ben je dus een, een man met eigenschappen die die alcohol goed kan ontgiften. Ja. Dan ben je dus een goede vader voor de ja. kinderen. Want als zo'n vrouwtje zo'n man accepteert voor de paring... Ja. dan krijgen ze nakomelingen die ook goed tegen alcohol kunnen... en die dus goed in dat alcoholrijk milieu kunnen leven. Ja, ik ben toch bang dat er heel veel mannen zijn die dit argument nu gaan overnemen voor zichzelf. Ja, dat zou kunnen, maar het is sowieso... Kijk, een fruitvlieg is geen mens. Um, het is wel zo dat... Um ook mannen, uh, mensen, mannen, die proberen natuurlijk ook indruk te maken op, uh, op vrouwen. En ga ja. uh, gewoon kijken naar, naar pubers, uh, hoe, hoe daar het hele spel plaatsvindt van, van hoe maak ik indruk op het, op, op het andere geslacht. Ja. Jongens uh, gaan op de brommer zitten en gaan daar allerlei stoer gedrag uh, vertonen. Mannen uh, poetsen auto's op, uh, zetten daar spoilers op, uh, laten op allerlei manieren zien dat zij een, een heel interessante man zijn. Ja. Goed, wat kunnen we met deze informatie verder? Nou, we kunnen laten zien dat, uh, dat partnerkeuze uh, heel erg bepaald wordt door hoe goed jij eigenlijk als, als een vader voor, voor je kinderen kunt zorgen. Yeah. En, en hoe goed jij uh, in elkaar steekt om een vader te zijn. Yeah. En dat... Uh, dat is eigenlijk de boodschap. En niet van, uh, als je afgewezen ja. wordt, moet je aan de drank gaan en dan komt het wel goed. Goed. Marcel Bieke, hartelijk dank voor deze levenslessen... Uh, op basis van gedragsonderzoek onder fruitvliegjes. Ik dank u zeer. Het is uh, half elf geweest, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag, zo'n hekje is dat, Radio. Zometeen, Prem Radakishoum vanuit heren -Gewaart. Tussen de meubels heb ik begrepen, Prem. Rolof. Veen, uh, Sven Kokkelman, uh, uh, goedemorgen trouwens. En daar gaan we praten. Morgen is het uh, de open dag. Dan bestaat uh, de uh, Nederlandse meubelmakers. Die hadden de centrale bond van meubelfabrikanten op 14 maart 1912 opgericht. En zoals je weet Sven, weet ik alles van Nederland. En voel ik de Nederlanders aan. En weet ik waar het Nederlandse volk zich mee bezighoudt. En het Nederlandse volk houdt zich massaal bezig met de vraag... wat voor meubels moeten we aanschaffen. En Nederlands fabricaat moet weer terug in de top. En daar ga ik persoonlijk voor zorgen met dit programma Dus luisteraars, het, is, het wordt een heel interessante uitzending. Ik sta naast de vrouwelijke baas van een meubelbedrijf. En ik mag zeggen dat ze er ook heel kordaat en uh, geweldig uitziet. En die gaat me uitleggen waarom ze dagelijks 29 mensen in dienst heeft. En zo ze in deze economische moeilijke tijden er geen last van schijnt te hebben. Maar dat doen we allemaal. Nadat de warme, aangename stem van Dorald Megens u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is de schuld van de overheid dat de komende jaren... 10.000 mensen zullen sterven aan asbestkanker. Dat stelt Letselschade-advocaat Ruurs in een proefschrift. Door asbest zijn de afgelopen tientallen jaren ook al 10.000 mensen overleden. Hij wil uitzoeken of de staat civiel of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Belgische legervliegtuigen zijn begonnen met de repatriëring... van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Het van Sion was voor de repatriëring begon een plechtigheid. De media moesten daarbij op afstand blijven. Over een half uur is er in België een minuut stilte.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 AWB Verkeersinformatie files op de A4. De richting Amsterdam bij Zoeterwouden 3 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Van Brienhoordbrug 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem Een stoel, tafel, bankstel, kast, geen huiskat zonder meubels. Je zou denken dat de gemiddelde meubelbezoeker standaard naar een groot woonwarenhuis gaat en daar de gewenste meubels koopt. Maar het tegendeel lijkt waar. In deze tijd van globalisering lijkt het alsof de klassieke, ambachtelijke Nederlandse meubelmakers het beter doen dan ooit. Op 14 maart 1912 werd in Utrecht de centrale bod van meubelfabrikanten opgericht. En om dat te vieren hebben de Nederlandse meubelmakers en interieurbouwers morgen een open dag. U kunt bij meer dan 80 meubelmakers langsgaan om te kijken hoe ze het doen. Vandaag neem ik een voorschotje op het feestje van morgen. Wat is de stand van de Nederlandse meubelindustrie... waar jaarlijks ronde 2 miljard euro in omgaat? U kunt mij helpen, luisteraars. Koopt u bij een Nederlandse meubelmaker uw meubels? Bel me dan, zeg me bij wie u koopt en vooral waarom. 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Roelof Roel Varendsveen... bij Kastelein Meubelen... aan de lasso en uh, luisteraars... Ik had gedacht, ik had me heel erg verheugd op dit onderwerp. Ik denk, ik kom in zo'n klassieke meubelmakerij... waar je van die stoffige bedrijven heb. En honderd jaar geschiedenis, nou, het is een fabriekshaal. Die oerlelijk is. En dan kijk ik tegen allerlei uh, Marieke Kastelein. Wat is dit voor moderne... Uh, uh, het lijkt alsof er geen ziel zit in dit gebouw. Nou, daar vergis je je. Er zit natuurlijk absoluut een ziel. Nou ja, de ziel zit niet echt in het gebouw. Maar de ziel zit natuurlijk in de mensen die er werken. Want die maken het merk, die maken de mogelijkheden. En die zorgen dat er hier een beleving is. Uh, maar ja, uh, je moet natuurlijk ook met je tijd meegaan. Dat, uh, dat je ja, echt heel ambachtelijk met je, met je kloos en je bankschroef staat te werken. Ja, dan red je het niet meer tegenover de oprukkende concurrentie uit het buitenland. Dus we moeten mee. Dus. En we zijn meegegaan al die jaren. Als je ziet van die klassieke machines, heb ik hier voor me daarachter. Ze, dus in die hal, het is ja het is bijna zo'n fabriekshal, met compartimenteringen. En dan kijk ik nu uit op wel de klassieke ambachtelijke apparatuur van de, van, van de ouderwetse meubelmaker daarachter. Ja, dat is inderdaad de meubelmakerij. En daar sta je echt met de werkbanken de laatste finishing touch te doen aan het meubel... wat in delen dan uit die machinale is gekomen en op weg is naar de spuiterij... En dat is absoluut uh, dat stukje ambacht wat erbij komt kijken. Dat handwerk, uh, het voelen en zien en beleven of dat meubelstuk goed genoeg is om inderdaad gespoten te gaan worden. En uh, verder afgewerkt te worden om uh, uiteindelijk afgemonteerd te worden en naar de klant te gaan. Oké, okay, en dan lopen we verder van uh, deze hal. Komen we, uh, luister, dat is echt zo modern. Je trekt aan het touwtje, plastic gaat omhoog. En dan kom je in de volgende hal waar ik een heel groot... ...apparatie. Uh, uh, Marike Kastelein, trouwens, je bent directeur... Uh, ...aandeelhouder van de BV hier. Ja, klopt. Met, uh, samen met mijn zus en nog twee broers. Dus uh, puur sang-familiebedrijf... ...overgenomen van mijn ouders. En uh, we hebben ja, in 1994... ...het roer overgenomen. Met z'n vieren, dus absoluut, het kan. Vier kapiteins op één schip. Okay, u... Ik zie hier een heel modern apparaat. Een man staat achter de... Da wat, wat bent u aan het doen? Dat is het vraag. vragen... Ik ben aan het, uh, het programma voor aan het zetten voor uh, uh, het tafelblad te frezen op de computervrees. Uh, het tafelblad maken jullie nu met het computerprogramma? Ja, alle verbindingen, alles wat nodig is, wordt erin gevreesd. Okay. Maar dit, is een, dit is een heel groot apparaat. Het leek bijna ja, op zo'n groot wit industrieel ding. En dan is er een computer. En uh, Marike, dan voert hij het in in de computer. En wat gebeurt er? Want ik zie echt van die geweldige. Er zit een, uh, een werkbank met uh, vacuumstempels. Die zuigen het paneel aan wat je gaat bewerken. En dan is er voorgeprogrammeerd met X, Y en Z-assen ingegeven. Uh, met welk uh, gereedschap uh, uit de carousel gepakt moet worden. Met welke toerentallen. Welke bewegingen er gemaakt moeten worden. Om dus van dat. Eigenlijk anonieme blad wat je uh, aanlegt op die machine. om daarin een, een heel mooi gevormd tafelblad van te maken. waar alle verbindingen in zitten, zodat de poten erop passen en dergelijke. of meerdelige boardroomtafels. zodat alles in elkaar past. en dat is allemaal op de 10 mm nauwkeurig. Ja, dus dit is eigenlijk een soort high-tech meubelmaker. Ja, ja, ja. Dus ik hoop niet dat je teleurstelt. dat je hier geen uh, uh, oude mannetjes met uh, blauwe stofjassen. en uh, blokschaafjes ziet staan. Maar. Het is een knappe jonge ventlustra. Ze heeft iets weg van Paul Rosemuller. is een goede tech. Uh, uh, bent u nou meubelmaker of bent u computer, uh, Jochie? Eigenlijk allebei. Zonder, zonder het één kan je dit ook niet doen. Nee, en wat voor opleiding heeft u gevolgd? Uh, ik, ik begon met een bouwopleiding. Okay, en wat is nou... Uh, kijk, ik, ik vond het altijd leuk dat je met je handen werkt. Hè? Maar ja. dit is niet meer met je handen werken. Maar dit is ik echt met een meus. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb 17 jaar uh, bij een klein ambachtelijk bedrijf gewerkt. Uh, ja, dan wil je uiteindelijk ook eens een keertje kijken hoe het, uh, ja, hoe het op een industriële manier en een, uh, op, met de computer kan eigenlijk. Ja, je straalt wel. Je, je, je, ja, je, je, al, je, al, je hebt dus echt plezier in je werk. Jawel, tuurlijk. Ja, want anders hou je het hier niet uit. Nee, maar, maar als dat meubel nou hiervan komt, je hebt het geprogrammeerd en het meubel is af, ja. voelt het ook echt als werk door jou gemaakt? Ja, een klein beetje wel natuurlijk. Ja, ja het moet allemaal kloppen. Het moet al, uh, ja... Nou, dankjewel. Laat me niet langer afhouden van je werk. Uh, Marike Castelein, als je dus hier staat, dan merk je wel dat de, de Nederlandse meubelindustrie... Ik uh, ben net in het, uh, in het buitenland geweest, daar werkt men nog klassieker. Uh, lopen wij voor qua high-tech en dergelijke op andere landen of uh, zijn we een beetje in de middenmoog? Uh, nou, ik denk niet dat wij echt heel erg voorlopen. Andere landen zoals de Oost-Europese landen zijn de laatste decennia ook behoorlijk bijgetrokken. Uh, dus daaruit is die concurrentie wel stevig. Dus ik denk niet dat wij een uitzonderingspositie hebben... dat wij het enige land zijn wat op deze moderne manier uh, produceert. Luisteraars, u kunt ons helpen. U mag bellen met 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaat-ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. En de vraag is dus, koopt u Nederlandse meubelen? Bij wie koopt u ze? En vooral waarom? Oh no, just furniture. Another piece taking you one step further from the perfect living room set. All in all, I'm just furniture. And these four walls that hold me keep me safe under sound, the bear within its grip. My wooden heart it sings no more. This dress I wear becomes the floor. Skin. Berna van Wijk, uh, uh, goedemorgen. Meubelmaakster bij Binnenwerks in Groningen. Goedemorgen, Trent. Uh, luisteraars, ik moet u wat verklappen. Eind december vorig jaar was kinder- en jeugdpsychiater Arien Storm mijn gast. Ze kwam naar de uitzending met haar partner Berna van Wijk. Een ontzettend leuke vrouw en we raakten aan de praat en het bleek dat ze meubelmaakster was. Ze vertelde me toen dat ze niets merkte van de recessie en dat het ontzettend goed ging. Toen besloot ik al dat we uitzending over de meubelbranche zouden maken met haar als gast. Alleen lieve Berna jij zit in Groningen zit en als we weg, andere gasten wilden hebben dan konden de andere gasten niet in de bus komen. Dus daarom ben jij helaas over de telefoon. Ik snap het. Waarom wilde je ooit meubelmaker worden? Waarom er, ik dat ooit wilde worden, ooit wilde ik fysiotherapeut worden. Dat ben ik ook geweest en gediplomeerd. Maar op een dag uh, dacht ik, nou, dit is het niet voor mij. Uh, het is heel weinig tastbaar, ik maak niks. En toen uh, kwam ik een advertentie tegen in de krant voor vrouwen... die uh, ze wilden laten omscholen um, naar een technisch beroep. En ik dacht, ik had echt zo'n uh, gloeilampmoment, dit is het voor mij. Ik ga het hout in. En hoeveel jaar, jaar geleden was geweest. dat, Erna? Sorry? Hoeveel jaar geleden was dat? Dat was in 1991. Okay, Toen ben ik een jaar en, en... lang uh, naar school gegaan om allerlei met, met een zaagje een pen- en gatverbinding en een zware te leren maken. En verdien je er nu een goede boterham mee? Ik verdien er nu een redelijke boterham mee, want uh, wij zijn een klein bedrijfje met z'n tweetjes. Uh, het is echt handenarbeid, omdat ik een elektrische zaag en elektrisch handgereedschap heb, doe je heel veel met de hand. Dus je kunt een object niet twee keer zo snel maken om twee keer zoveel te verdienen. Dus je wordt er niet rijk van, maar het is leuk werk en we kunnen ervan leven, dat is prima. Je grenst aan Duitsland en ik weet dat veel Nederlanders ja. meubels gaan kopen in Duitsland. Heb je geen last van die Duitse concurrentie? Uh, nee, dat merk ik niet. Ik merk aan de mensen die hier binnenkomen dat, dat ze niet bijvoorbeeld hier vragen van... we hebben een keuken op het oog, kunnen jullie hem uitrekenen? Nou, we gaan hem anders misschien ook wel in Duitsland laten maken. Dus dat ze offertes met elkaar vergelijken. Daar hoor ik heel weinig mensen over, ja. Oké. Okay. Ja, sorry ik hoor. Dat... Ja? Ga je gang? Ja, ik hoor je even niet, maar ga door. Nou, ik kan dus niet zeggen dat ik uh, concurrentie heb van, van, van mensen uit Duitsland. Ik denk dat er voornamelijk keukens uit Duitsland komen. Mm -hmm. En dat is niet ons hoofdbestanddeel. We maken er drie, vier per jaar. Maar voor de rest maken wij allerlei soorten kastwerk. En dat is toch op maat. Daar moet je voor naar iemands huis om iets op te meten. En, en ik kan me voorstellen dat een Duits bedrijf dat, dat te duur maakt. En Berna, werk jij door heel Nederland? Dus als ik in uh, bij Limburg woon, dan kan ik je ook nog bellen en dan kom je opmeten. Nou, daar staat dan een prijskaartje tegenover. We hebben een grote actieradius, ja, Friesland, Drenthe, Groningen. Maar als iemand zegt, ik wil per se dat meubel van uh, binnenwerks uit Groningen... Ja, dan zou het in principe mogelijk zijn. Alleen, we hebben een beetje meer benzinekosten. Oké, okay, Henning Groeneweg. U bent voorzitter van de CBM, de branchevereniging interieurbouw en meubelindustrie. We hebben nu twee bedrijven gezien. Hè? We hebben uh, Marike Kastelein van Kastelein Meubelen hier in roelof ja. En uh, je hebt nog Berna, die zeg maar met zijn tweede klassieke ambacht. Is dit ongeveer het beeld van de Nederlandse meubelbranche? Nee, het beeld is duidelijk breder. We, we hebben ook hele grote fabrieken natuurlijk, Bruimteel. Uh, die, die met een, een 600, 800 mensen uh, uh, nog steeds heel goed keukens kan maken. Leolux die met zo'n 600, 700 mensen werkt. Uh, uh, uh, uh, de, de hele jachtindustrie. Uh, erg weinig bekend bij het Nederlandse publiek. Maar Nederland is heel vooraanstaand op de jacht uh, behouden. Ja, dat weet ik, want ik uh, heb uh, met mevrouw Bodewees gesproken... die een werf heeft en, en waar de jachten... Ja, en dan dat interieur wordt ook gemaakt door Nederland. Wordt Vermeer allemaal gemaakt. door Nederlanders gemaakt... Ja. en daarin is absoluut de topkwaliteit. Ja. Dus, oh, oh, oh ja, daar, daar denk ik helemaal niet bij aan. Want het is inderdaad meer... Berna, doe jij alleen huizen? Of doe jij ook voor jachten en bedrijven... We doen ook veel voor bedrijven en vooral gewijd zijn dat veel bedrijven in de gezondheidszorg. We hebben verschillende balie recepties voor huisartsenpraktijken gemaakt, praktijken. Ik denk dat de verhouding ongeveer 60, 40, 70, 30 is. 70% particulier, 30% bedrijven. En in mijn vorige werk in de jaren 90 heb ik inderdaad ook voor de luxe jachtbouw gewerkt. Dat nu niet meer, want daar heb je grote bedrijven voor nodig. Maar dus we werken voor particulier en voor bedrijven. Berna, heb je een website? Ja, we hebben een website. www.binnenwerks.org. Oké, okay, lieve Berna, hartstikke bedankt dat jij me op het spoor hebt gebracht van dit onderwerp. Ik wens Graag je heel aan. veel succes. Uh, uh, en wie weet, als ik ooit genoeg geld heb om jou te betalen, ja. dan kan je wat doen uh, aan de ben meubels. Ik ben van harte welkom. <laughs> okay. Nog ook als je geen geld hebt, mag je altijd komen kijken. <laughs> Dank Doe je mee met die open dag morgen? Wij zijn geen lid. En ik begreep dat alleen de leden van het CBM meedoen met de open dag. Vandaar dat het mij ook niet beetje was. Heel snel lid worden. Maar waarom zou ze lid moeten worden? Wat is een kleine meubelmaker. Wat kost het lidmaatschap voor haar? Daar hebben we juist heel gereduceerde tarieven voor. En ze kan heel goed even met ons komen praten daarover. Maar wat is het voordeel? Het grote voordeel is dat je een absoluut juridische ondersteuning krijgt. In een wereld waar je absoluut onbekend in bent. Oké, en maar krijg je... Er ook contacten en worden er baantjes aangeleverd of opdrachtjes? Nee, dat mag je allemaal als ondernemer zelf doen. Het is vooral de ondersteuning uh, in de juridische zin, maar ook in de opleidingssfeer. Uh, uh, uh, uh, uh. Elke ondersteuning uh, kun je krijgen. Oké, okay, nou Berna, wie weet, word, ik ben lid nergens van, dus maar ja, jij moet zelf beslissen. Ik ook niet. <laughs> Oké, okay, dankjewel. je wel. Het hele maar... leuke wat, wat, ja. wat Ben aangeeft, dat, dat ze uit een totaal andere uh, branche komt, uit de gezondheidszorg. En wij kennen dat ook vanuit mijn oude bedrijf. En jij zal dat ook uh, kennen, Marieke. Uh, uh, dat er heel veel mensen, juist vanuit de gezondheidszorg. Waarin ze eigenlijk vinden, hoe mooi dat vak ook is. Te veel aan de lopende band werken. Ja. In onze branche heel graag aan de slag gaan en, en opnieuw een opleiding gaan volgen... die lang is, die breed is, die uh, veel van mensen vraagt. Ja, nou en ik vind is echt een fantastische vrouw. Dus ik vond het ook zo leuk dat ze die overstap maken. Dat je ziet dat iemand dat meubel maken leuk vindt. Ik heb een beller. Goedemorgen, meneer Grit. Ja, goedemorgen, Grit uit Delft. Uh, nou, er is een gezicht dat luidt uh, actie is reactie. En ik kan me voorstellen proces wat eigenlijk al gaande is ten dele dat in een, uh, in een nabije toekomst uh, dat uh, het ambacht juist weer meer wordt opgepakt en zelfs ja. Ik zover zo ver om te denken dat dingen die uh, allemaal machinale met de computer zouden kunnen gebeuren... dat die weer uh, ook met de hand uh, uh, worden gemaakt om, om mensen uh, dus aan het, aan het uh, werk te houden. Hoe dat financieel allemaal moet, dat, dat weet ik. Daar kan ik nou het, het antwoord niet op geven. Maar ook is het heel belangrijk... Even, meneer Griet, dat, dat zullen we, we, af... argu Greet, zullen we het maken? argument ja. voor argument doen? want ik, u, u gaat naar het volgende maar. Het eerste, Marike, uh, uh, je bent zelf ondernemer. Marike Kastelein, directeur van Kastelein Meubelindustrie. Wat uh, meneer Grits zegt is veel meer met de hand gaan maken. Lukt het financieel überhaupt? Nou ja, dan komt natuurlijk je concurrentiepositie wel stevig onder druk te staan. Maar uh, ja, dat met de hand maken... Ja, ik vertaal dat dan meer als uh, persoonsgebonden meubilair maken. Dus uh, Dat is wat we wel doen. Alleen we, we maken de vertaalslag dat we dat doen op een moderne manier. Uh, wel met machines, zodat we ook die concurrentiepositie aankunnen. Ja. ja, maar dat, dat betekent wel dat ze dus uh, uiteindelijk uh, steeds meer mensen steeds moeilijker aan het, aan het werk komen, door de, waardoor de inkomensverschillen uh, uh, uh, uh, en ook sociaal gezien... Uh, maar meneer Grit, ik ik, dit vind ik een leuke vraag. En die vraag, uh, ik maak het ook bij mijn radioprogramma en bij andere dingen mee. Uh, je moet in deze concurrerende wereld, heeft Marike er niets aan als de toko failliet gaat. Nee, ik ik denk inderdaad dat het nee, juist zin heeft... Om, uh, om te zorgen dat mijn 29 man aan de slag blijven. Ja. ja nee, en, en daarin moet ik toch wel de juiste, juiste beslissingen ja. nemen. En, en daar zegt ja. Tjarek Rening... Tjarek zegt, je moet ook kijken... Is handgemaakt nog wel industrie? Is het eerder ambacht of misschien zelf kunst? Hij denkt alle drie. En wat jullie proberen te doen, Marieke, is die combinatie. Ja, inderdaad een beetje die combinatie maken. Dus we uh, wel degelijk machinaal produceren... maar op echt een klantgerichte uh, manier... zodat wij echt ook een stuk maatwerk kunnen invullen... voor die klanten die hier bij ons op de showroom... of bij onze winkeliers uh, in het land aan het kijken zijn... en zeggen, van, goh, ik wil die kast wel, maar ik wil het net even wat anders. Of ik wil die tafel wel, maar we zijn thuis met uh, één of twee personen meer. Kan die wat groter? Dus op die manier... Uh, uh, hebben we hebben wel degelijk seriematige productie, maar kunnen we daar ook van afwijken. Aha, oké okay, meneer Gerrit, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik kreeg de leukste tweet die ik er lang heb gehad, Patrick Haar, meubelmaker. Klein voordeel als je ziek thuis zit, je komt Prim Radekejoen vandaag op je werk niet tegen. Goedemorgen meneer Koppens. Ah, goedemorgen inderdaad Prem. Zeg het maar. Nou, ik vind het heel leuk dat je erover begint over die meubels, want... Uh, wij zijn al jarenlang heel erg tevreden over de meubels die voor ons gemaakt zijn. En het is een toevallig heel klein meubelmakertje. Maar die maakt zo kwalitatief goede hij? producten. Uh, Peter. En waar oh, zit u? hij? Hij zit in Nieuwe Diep. Ja, je gelooft het niet. Maar... Uh, waar is nu een Diep? Groningen. Ook Groningen. En, en, ja. en wat maakt Peter zo... Wat? hoe lang koopt u al bij oh, Peter? Nee, nee, hij, hij, ik heet Peter. Oh, hij, hoe heet, heet u meubelmaker? Ja, Pascal Boerema. Pa en wat is dan zo speciaal? Uh, en hoe lang koopt u meubels al bij Pascal Boerema? Oh, dat is al heel erg lang. Uh, het is begonnen toen ik... Uh, een keer vanuit het buitenland een opdracht heb gegeven om een uh, kaptafeltje te maken voor mevrouw. En dat heeft hij zo fantastisch gedaan. dat daaruit uh, eigenlijk nog jarenlang andere meubels zijn gekomen voor mijn huis. En, en maar wat is nou het speciale? Want ik bedoel, in deze en, tijd, u kunt kiezen bij de woonwarenhuizen. uit zulke, uh, zoveel dingen. en dan uh, uh, kiest u voor, voor, voor zo'n kleine meubelmaker. Uh, nog een keer zijn naam in nieuwe Diep Pascal. Beren. Boerema. Boerema. Ja, ja Pascal ja. Boerema. Ja, die, dat, dat doe ik eigenlijk omdat hij de kwaliteit levert. Hij, hij gebruikt echt hout. Hij gebruikt... Hij heeft een hele goede leverancier van hout. Uh, waarbij hij uh, eigenlijk secuur kijkt naar wat wij willen. En, en dat doet hij door gewoon goed kennis met je te maken. Maar hij is duurder, en... Peter. Heb, heb, heb je dat meer geld ervoor over? Ja, graag. Okay. Want dit, dit zijn meubels die ook uh, altijd bij me zullen blijven. Ja, uh, dat, dat vind ik is, een goede. Dat, dat Oké, okay, dankjewel Peter, want er zijn veel mensen die bellen... en de tijd vliegt. Ik baal soms zo dat ik weinig tijd heb. Ik krijg meneer Groeneweg, deze moet u goed doen. Uh, uh, Wilco Benning zegt, wij moeten meet in Holland meer promoten. Kijk naar de Duitsers, reclame voor Hollandse topkwaliteit. Absoluut. En uh, uh, um, help elkaar... Koop Nederlandse waar. <laughs> ja, net Alexander Pechtel, die bij Swens zat te klagen over de Europese dingen die er zijn. We leven toch in Europa? Ja, natuurlijk leveren we in, in, in Europa. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar duurzaamheid en dat soort zaken. Transporten worden alleen maar duurder. Uh, uh, uh, Nederland heeft zich uh, wat dat betreft een beetje uit de markt gedrukt. Duitsland heeft veel eerder begrepen dat ze de lonen moesten bijstellen. Enzovoort enzovoort. Duitsland was uh, uh, 10, 20 jaar geleden 10% duurder. En zijn nu 10% goedkoper. Waar zit dat in? Vakbonden zullen dat moeten gaan begrijpen. Als wij verleden jaar uh, waren wij uh, duidelijk uh, uh, in gesprek met de vakbonden. En als je dan aan het personeel vraagt waar, waar ga je? Voor, ga je voor continuïteit of ga je voor salaris? Dan zeggen ze, we gaan voor continuïteit. Want we hebben zo'n mooi vak. We hebben zoveel passie. We hebben hier zoveel geleerd. We willen, we willen de Nederlandse meubel- en, en, en interieurbouwindustrie hoog houden. Okay, meneer Groeneweg, even wat cijfers. We hebben 5000 bedrijven in Nederland. De helft daarvan in de meubelindustrie. De helft is ook actief in de interieurbouw. Ja. Er gaat hoeveel geld om in de Nederlandse meubelsector? Meubel- en interieurbouwsector ruim... 2 miljard. Hoeveel importeren we? En we importeren. En, en dan 1 miljard daarvan is meubel. De ander is interieurbouw. En we importeren 2 miljard. Oftewel, wij, wij doen nog maar met de Nederlandse meubel zo'n zo, zo zo derde. Dat is natuurlijk vreselijk zonde. Want 25 jaar geleden was het precies andersom. We, we, we, we hebben natuurlijk in Nederland altijd een beetje uitverkoop gehouden. De dus sigarenindustrie is er niet meer. De schoenenindustrie. Ja, okay. Maar, maar ja. we hebben dus nog 1 miljard. We importeren 2 miljard. Hoeveel exporteren wij? Wij exporteren maar 150 miljoen. Oké, okay, Marieke, ik kijk naar die meubelen die je hier hebt. Het zijn echt een paar ja. fantastisch mooie dingen. Dat exporteer jij. Een beetje, maar daar ligt niet uh, uh, onze, onze core business. Wij, uh, wij leveren met eigen vrachtwagens en eigen monteurs onze eigen spullen uit. En dan zijn we toch weer zo nuchter uh, dat we dat in een, in een kring willen doen... waarin we ook zelf nog uh, ja, kunnen rijden en, en het zelf kunnen afhandelen. Maar niet naar dus dat... het buitenland? Sporadisch. We hebben wel wat uh, dealers in België, maar uh, we zijn daar niet echt heel erg actief. Ook, uh, Waarom niet? Nou ja, nogmaals, omdat we een product maken wat kwetsbaar is... en wat we liefst zelf echt tot in de laatste fase tot aan de klant brengen. En dat ook met eigen middelen doen. En ja, dan moet je ook reëel zijn. Heb jij last van de recessie? Uh, ja, gehad absoluut wel. Uh, je moet er natuurlijk toch goed op inspelen... om uh, ja, uh, uh, je horizon te verbreden. En eigenlijk uh, goed uh, erop te letten dat je voldoende werk kan blijven binnenhalen. Nou, dat is niet altijd natuurlijk uh, naar tevredenheid gelukt. Maar momenteel uh, gaat het ons gelukkig weer beter. Oké, okay, dus. Ik heb een klein persoonlijk probleempje. Josin stuurt me een tweet en die zegt... je ziet er geweldig uit, wees niet zo sexistisch. Prim, je deed het gisteren al. Was ik sexistisch tegen toen ik zei dat... Wel, geweldig... nee, ik ah, hou van een compliment. Hoor je dat, Josin? Dat zei ze me namelijk van tevoren... Ze is vijf jaar jonger dan ik. En dat was nog niet op de radio. Dus daarom zei ik het. Nelly, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou ja, u heeft het over meubelmakerijen. Ik wilde even Meubelmakerij Wielink noemen in Masterbroek. Ja? Daar kun je geweldig meubelen kopen. Hebben wij ook gedaan. Heel ontrouwen, mag ik wel zeggen. En uh, die worden echt op een hele ambachtelijke manier dan gemaakt. Gewoon met een paar mensen stuk voor stuk op maat. Mensen komen met tekeningen of foto's ergens van. En dan niet echt namaken, maar een beetje het idee dat je hebt. En dan zeggen: maar, maar, maar we werkt we werk Wielink ook met computers? Uh, of doen ze het helemaal uh, uh, handgemaakt? Nou, ze hebben één machine, volgens mij, waar die computer gestuurd is of zo. Met iets wat dik te maken, als ik het ja. niet vergis. Ja, Want dat is, ontzett... is eigenlijk... Oké, okay, dus Wielink in Mastenbroek. Ja, hout Meubelmakerij, handen, meubelmakerij dus de meubelmakerij. Het is de meubelmakerij, wielink. En Nelly, je achterbouw. bent gewoon klant. Je bent, je bent geen nichtje van meneer Wielink die even denkt. Je bent, je bent echt de klant. Wat heb je gekocht? Nee, wat heb je het laatst bezig gekocht? Een tafel. Oh, wat voor tafel? Beschrijf hem. Een ronde tafel met het boven- en een onderblad, heel simpel. Mm -hmm. En wat betaalde je ervoor? Nou, ja, ik. 600... Bijna 700 euro. 700 euro voor een klein tafeltje. Nelly, je bent reed. Ja. <laughs> dus het is een flinke tafel. <laughs> Oké. Okay. Nelly, ik moet afbellen helaas. dankjewel. Uh, uh, uh, nog een laatste vraag. Uh, de toekomst van de meubelindustrie. Uh, kort, meneer Groeneweg. Hoe ziet die eruit? Uh, toch uh, nog steeds heel positief. Maar nogmaals, dat export... Uh, uh, Marike zei het al, we zijn misschien te nuchter. Die nuchterheid... Die, die, die moeten we laten vallen. We moeten niet zo bescheiden zijn. Nederlandse design kan net zo goed zijn als de Italiaans design. Okay. Marike Castelijn, ik wens je heel, heel, heel veel succes. Ik ben je. altijd trots op onze Nederlandse vrouwen... die het bedrijfsleven het geweldig goed doen. Ga vooral zo door en het was een eer je te ontmoeten. Behalve dat je er goed uitziet bij ook een slimme vrouw... die het bedrijf goed kan runnen. Uh, meneer, uh, ik dank u ook, meneer Groeneweg. Ik dank mijn gasten en alle deelnemers... en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers... de cofinanciers van de publieke omroep. Maar vooral u, de luisteraars. U die door iedere dag te luisteren ervoor... Zorg dat wij door kunnen gaan en mogen gaan met dit programma. Waar zouden we zijn zonder u, Tombinjawukaha? Het speciaal woord van dank aan mijn vriendin Ebru Omar... die mij altijd uit de brand helpt... als ik om wat voor reden dan ook dit programma niet kan presenteren. Ebru bedankt. Namens Rien Aerts, Fatima Baya, Mario Suilen... Marianne Bakke, Momo Zaru, Hans Twint... Nick Harber, Fatih Habasi, Bart Datselaar, Paul Rijman, Marien Boer, Kees De Hoop zeg ik... het is een eer om u te mogen dienen. Naast er, Dorald staan naar de gids.fm. Maandag zijn we er weer, tot maandag. Namaste. Dag. Zelfs op jouw meekale se lagaloke tomara bekara de hume tum per tata iran kis kis ik krijg net een tweet hier binnen dat Lea Bouwmeester onze favoriete PVDA-politica een slaapkamerkast bij een NL-meubelmaker gaat halen. Dus uh, luister, als volgt het voorbeeld: uh, koop veel bij de Nederlandse meubelmaker. Politiek roerige tijden. Ik merk in toenemende mate dat wat bot geraakt wordt. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Leunstoelvragen zijn altijd makkelijk te stellen en moeilijk te beantwoorden. Morgenochtend, de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Over sommige dingen moet je zo min mogelijk zeggen. Luister morgenochtend van 11 tot 12. Ik weet niet precies voor welk probleem dit oplossing is. Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1...